Goedemorgen. Ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst is een bedrijf op de vingers getikt voor het gebruiken van neplikes en nepvolgers. Het gaat over een webwinkel van Mobisep die fitnessvideo's maakt. Ik weeg geen 88 kilo. Ik heb de 88 kilo niet gehaald, maar ik voel me wel op dit moment super fit. En op dit moment, ik ben nog nooit zo droog geweest. Ik ben nog nooit zo droog geweest. Volgens de autoriteit consument en markt heeft Mobisep bijna 100.000 volgers en 27.000 likes gekocht op Instagram. Daar prijst die bijvoorbeeld eiwitpoeder en proteïnenrepen aan. Maar je mag helemaal geen nepvolgers gebruiken. Dat kan een veel te positief beeld geven. Als de webwinkel in de toekomst toch weer nepvolgers gebruikt, kan Mo Bicep een boete krijgen. Vandaag horen we welke straf Rolf B en Gertjan in krijgen. Die twee Nederlandse jongens werden anderhalf jaar geleden opgepakt op Siget. Vanuit een festivaltentje verkochten ze drugs. Het handeltje liep zo goed dat de jongens opvielen bij de Hongaarse politie en werden opgepakt. Dankzij één vrouw in België zitten een hoop mensen daar nu in quarantaine. Ze gingen tegen alle adviezen in skiën... en raakten besmet met de Britse coronavariant. Later bleek haar dochtertje ook besmet. Dus moeten voor de zekerheid voorlopig heel veel mensen binnen blijven, zegt de burgemeester. Zowel alle leerlingen, maar ook de ouders, ook broers en zussen moeten in quarantaine. Ook het personeel moet in quarantaine, maar ook de partners... en ook de kinderen van de, de mensen van die lesgeven, moeten allemaal in quarantaine. In totaal gaat het om zo'n 5000 mensen. De KVB duikte in de wedstrijd PSV Sparta van afgelopen weekend. PSV won die wedstrijd met 5-3, maar na afloop zei trainer Roger Schmid dat scheidsrechter Nijhuis in het nadeel van PSV floot en dat Nijhuis dat zelf had zelf al toegegeven. I'm 100% sure of that and so I don't have to take to talk with this referee again. Never in my life. De scheidsrechter zegt dat er niks van klopt. Het weer, het regent in het hele land. Op sommige plekken wordt het vanmiddag iets droger. Het is vrij zacht en gaat of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een pechgeval op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daardoor vielen rijden tussen Coimere en Akersloot. 10 minuten is de vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kabab. Ja, ja, ja, ja. kabab. Ja, wat is dat? Kabab. kebap? Chebap, kabab. Goedemorgen! Ja, want uh, dit heeft een reden waarom we met een, uh, een beetje een solplaats zijn begonnen. Want ja, de heer Leggen, Ferry weg. Maat Leggen, maar. was afgelopen weekend jarig. En uh, ik uh, ken hem via Mick Boskamp. We oh, hebben ja. elkaar nooit in het echte gesproken. Maar uh, kennelijk uh, hebben we toch een uh, klik. En toen meldde ik op een gegeven moment... nou, we maken de kat nog was, jouw heer in Zandvoort, samen met Ger Loogman, jij, Frank... en ook met Tino Stuy. En toen vroeg ik aan hem... Zich, zou je dan nog iets gehoord willen hebben? En toen kwam hij met dit nummer. En toen zei Ger nog van... ja, voor Ferry doen we, doen we dat wel, ja. toch? voor Ferrie doen ja. woont ja. in uh, Bonaire tegenwoordig. Hij is ja. weg uit Nederland. Oh ja? Ja, en hij heeft ah. het bijzonder naar zijn zin, heb ik gehoord. Ja. Maar ja, het is nu in Bonaire. In Bonaire is het vijf uur, dus ik ben bang dat hij niet luistert. Nee, maar ik heb net wel gemeld uh, dat we hem gedraaid hebben. Ja, dat is dan weer lekker. Ja, tuurlijk maar maar het toch. het is dan weer lekker. Um, we missen één iemand. Dat is de heer Stuy, ik... Uh, ja, maar, dan we dan, gaan direct nog eventjes vragen wat hij aan het doen is. Moet je het dan over missen hebben? Nou, ik vind van <laughs> wel. wel dus. Oké, okay, ja, ik vind het ook. Ik vind van wel. Het is net uh, dat, uh, dat van, kerstje op ook? de slagroom ja, uh, wat we, wat we missen. Ja, dus. dat vind ik het ook. Ja, de, slagroom op de... Ja, de kerst op de slagroom hè. Ja, nee, dan de, de kerst... Oh, op de cake nee, bedoel je? Nee. Als je naar, hoe heet het, gaat naar dat hotel... dan krijg je appelmoes met een kerst. Een de Van de Valkhut. Ja. Ja. Over, appels Gern. Appels. Over, over, over appels gesproken, Ger. Over appels gesproken. Wat doe jij als je in de supermarkt bent en de appels zijn op? Ja, dat begint te schelden natuurlijk. Dat <lacht> ze geen Jonas zijn. <lacht> ja, je het filmpje uh, heb je de film gezien, <lacht> nee, Frank? Nee, nou, nee. Dat was het een of andere uh, Belgische man in Furne. Zal, zal ik hem even laten, laten zien. <lacht> ja, die, die op een gegeven moment komt die in al die binnenlopen en die ziet dat uh, de appels die hij nodig heeft er niet zijn. Ja. Nou, wat er dan gebeurt... Nou ja, Je kunt op zijn Belgisch. Ik denk dat jij daar heel vaardig in bent. Kun je hem aanzetten hier? Kun je hem aanzetten? Uh, ja, dat, dat moet kunnen, maar... Moet je horen. Jona niet af, Oh ja, en wij moeten nog... Zoiets dus. Zo klopt. Wij moeten naar Rieken afvallen. maar. Wij moeten naar Rieken. Dat er Jona houdt te zijn. Ja. Ja. Nou, maar je zou te zeggen, het is toch, het is toch verschrikkelijk gewonnen. Uh, het gebeurde dus in Vurne. daar uh, speelde zich dit incident uh, af. Uh, maar ik moet je er ook bij zeggen: van, dan moet ik ook denken aan die, beetje die monotone reclame van, uh, van, de, van diezelfde supermarktfirma. Ja, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Het is niet overheen, het is niet de former, het is niet uh, Dirk van Broek, maar de Aldi. De Aldi. Ja, al die ja. mensen die daar komen. Nou, ja, maar die, die, uh, die reclames van de Jumbo... die vind ik ook van een infantiliteit werkelijk die ja. om, om te kotsen. Nou, ik vind nou, wel hij leuk. is de enige die het nog een beetje leuk maakt. Ja, Frank uh, Lammers ik, heb je het over. Snap, ik. Ja. ik snap wel waarom hij meedoet natuurlijk. Net als, net als die man die, die... Hoe heet die? Uh, Kiekema. Of Piekema. Piekema. Die, die Albert Heijn reclames. De rest van je leven kan je achteroverleunen... als je het uh, een aantal jaren kan Ja, nou, het, het is denk ik wel hard werken. Ja. <racht> ja, ja. Ja, ja, ja, ja, dat geloof ja, met een, ja, die ik ook wel. Voor daar ben je dagen mee bezig. Ja, ja, met die manier in is... mijn manigheid. van draai dagen maken. Dat soort dingen. Ja, ja. ja, maar ja, die Frank lambers is natuurlijk uh, een, een, een, een enorm held. Een, een, uh, maar ik vind hem... Um, als ik hem ergens anders in een andere situatie zie... Weet je wel? ik weet niet of je die serie hebt gezien op Netflix waar die in zit. Undercover. Nee. Undercover, waanzinnig. Waanzinnig, jongen. En dan... Ja, dan, dan, uh, dan denk je ook niet meer aan dit soort uh, reclames. Nee, nee is goed, Weet je wel? dat is heel knap. Natuurlijk, ja. Ja. En, en, en dat, dan is, dan? dat is tegenstrijdig met hetgeen wat uh, 2 plus 2 gratis het altijd doet. 2 ja, en buiten dat, uh, de, heer, de heer Frank Lammers heeft ook uh, een hele goede rol ooit uh, gespeeld als Michiel Aliaans aan de Daar hebben we hem uh, zien, eigenlijk zien schitteren op dat uh, doek. Ja, die heb ik nooit gezien. Nee, ik heb hem uh, meerdere malen gezien, maar uh, dat, ja, ja, die zit dus hier echt is jaap, geloofwaardig jaap, neer. Dus, hey, Frank, dus jaap. Weet je wel, die gaat er gewoon twee keer heen. Ja, maar, twee keer heen? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb hem opgenomen, want hij kwam op een gegeven moment op tv. En toen heb ik hem... Ah, je e hebt hem niet illegaal e e in de bioscoop Nee, Nee, nee, nee. Gewoon met mijn, uh, met mijn HD uh, interactieve... Je, je hebt wel... Uh, heel, heel, lekkers, goed. Ja. heel goed. Ja. Laten we wat muziek draaien. Ja, ja muziek ik, draaien. Heb, ik heb hem wel openstaan, Ger. Dus... Ik ook. Oh, Rhiannon? Koek, ah. koek, koek, koek, koek, koek. Goedemorgen, dames en heren. Tien over tien. zetten hem Met de mannen. Dat kan toch wel zo. was nog wat Fleetwood mak ja wij zetten dames en heren goedemorgen kort over tien en uh, nou we zitten hier gezellig met z'n drieën we hebben een plakje cake gehad van uh, van onze aller Jaap. Ja, die Jaap doet daar niet lullig over. Nee, die, die koopt gewoon een hele cake, joh. nee, gewoon een hele cake aan koop, waar je koop. bij staat. Koop, En dan koop. denk ik, nou, we doen er een, nee. lekker uh, een, een, een, een, een kopje koffie bij. En dan, en dan wordt het helemaal, helemaal ja. ja, Helemaal goed. Ik zou ja. de mensen thuis uh, ook adviseren om hetzelfde te doen. Uh, een kop koffie met nou, een citroencake niet... erbij of wat dan ook. Nou, dat is misschien niet eens een gek idee, ja. ja maar, uh, dit zeggende, uh, we, uh, <laughs> we, hebben hem, uh, we hebben hem wel even onder de knop, hè? Nu, degene die er Wie? vandaag niet is, Tino. Oh, ik dacht... Ah, nee, ik zeg. Nee, nee, nee, nee. Mocht Tino? Goedemorgen, zit u weer in de cake zonder mij? Ja, ja, ja, uh, ja ik wist ja. niet dat jij een afspraak uh, had uh, staan dinsdag. Oh, het luxe, een luxe cake zijn weer. Ja. Nee, dat nee. is al het nee. hele dure spulletjes. Ik vind het nee. een beetje laffe tackle gedrag hoor, uh, Tino. Ja? Van jou. Sorry, als je spreekt wil je. Wil ik even schrijven waar ik sta. Nou, ja, waar, waar sta je? Waar, waar, waar sta je? Ik sta midden in 013 in Tilburg. Ik kijk uit over de grote zaal. Hmm. Ben je nu oh, al carnaval aan gewoon vieren? Ja, ja, ja. <laughs> wat <laughs> heb je aan? Wat voor pak? Ja, daar moet je mee uitkijken. Me kijk uit, hè. Het NSS-pak is niet, uh, <laughs> niet zo handig. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, vertel. Wat, uh, wat doe je daar? Ik ga direct, uh, vijf lang, uh, Meefster, nu, uh, podium, direct vijf uur lang naar Guus Meewes. te kijk ik nu, ik zat nu op het podium. ik ga ik vijf uur lang Guus Meus interviewen. Ah, zo. En dat is hartstikke leuk. Want we nou. zijn nu de hele backline aan het opbouwen. En zon, maar het is best ook een beetje sneeuw. Want je kijkt zo'n hele grote theaterzaal in. Die mm -hmm. helemaal leeg is. Het is een beetje... Ik heb een vast wel eens gehad. Als je zo, zo in zo'n lege zaal staat. Dan liggen allemaal van die half lege plastic bierflesjes op de grond. En dat het feestje voorbij is. Nu liggen er geen lege drank van. Maar het is altijd sneu om een lege theaterzaal te zien. Maar we gaan er het leuks van maken. We gaan Guus interviewen. En die gaat vertellen hoe hij in het vak gekomen is. En wat hoor in een ster. Maar in zo'n zaal, in zo'n theaterzaal. Dan is het toch wel helemaal gevuld. Met ja. warmte. Ja, met liefde. En liefde. En muziek en alles. Dat zeg ik. Nou ja, dat dus. <laughs> uh, <laughs> dus. Ik ga de hele dag met een mondkapje om. Fuus uh, interviewen. Dat is hartstikke leuk. Nou, dat is zeker leuk. Dat is een aardige man. Nou, dan uh, reist ons uh, niets anders, Volgende Tino, week dan. Waarschijnlijk ook niet. Wat weet je? Volgende week zit ik erover over de heer Van de Vaart. Rafael, die foesfoets. Maar kan je dat hier niet doen? Uh, nee, dan moeten wij de dus... zien waar hij begonnen is. Ik geloof niet dat die bestand voor mij heel begonnen is van de vaart. Dat is Piet Keur begonnen, maar Rafa van de Vaart niet. De, dus ik begrijp uh, hieruit dat je de volgende week ook niet bent? Nou, waarschijnlijk niet. Uh, dan moet ik even kijken of dat lukt. Maar ja. anders. Uh, nee, dan mogen jullie bellen. En dan bel ik snel volgens mij ik even nog wel even en jullie even beledigen. Ja, oké, okay, dus het lijkt me wel leuk ja. Maar je kan je kan, je kan, Guus niet aan de lijn krijgen nu. Jawel. Nou, hup. Maar die zaten in gesprek, maar nee, ik sta aan de andere kant van de zaal, dat ga ik oh. van niet doen. Nee. We moeten zo nog beginnen en nu moeten we nog in de make-up en dan moet nog van alles gebeuren. Dus we gaan nu koffie drinken en ik hoop van jullie hetzelfde. Ja. Ik ga jullie wensen en, uh, uh, en ik spreek jullie snel en, uh, en leven gezondheid. Nou bedankt voor het bellen. Wat was de autotip van Frank? De autotip? Ja, die hebben we nog niet. Nou ja, dat dus je... Al, je al, heb je al een kutnummer ingestart? Uh, ook of? niet, ja. nee, nou, dat is Ruud Haveling uh, vriend. Nee, maar we liggen wel <laughs> op schema voor de rest. Oh, prima de luxe. Ja, en we hebben mooi nieuws. Nou, goed zo. Jongens, ja. hebben het goed en blijf gezond. Ja, en jij ook, hè? Cheerio. Doei, Doe, dag, Doei. Doei, doei. Uh, nou, dat was hem dan uh, reeds eventjes. Ja, hij heeft, is, het uh, niet. Dat is een druk, druk baasje, hè? Ja, nou, ja. Hij is bezig met een hele serie, een uh, uh, online serie... met uh, allemaal bekende, bekende Nederlanders... en die uh, ja, soort podcastachtig uh, gegeven. Leuk, leuk. Heel okay. leuk. Uh, ja. En daar houden wij van. Ja, maar het is toch wel... Uh, we blijven toch hopen op de tijd dat uh, ooit de zalen weer vol zullen zijn. Die komen terug, Frank. Dat weet ik bijna ja. wel zeker. Dus en, dat, uh... en, da, en dat we weer de Polonaise mogen lopen, Frank. Nee, jij ja. zegt het. Ook niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Knuffelen maar. heen. Knuffelen heen en Polonaise twee. En als we <laughs> dat uh, voor elkaar kunnen krijgen... ja dan, uh, ja, dan, dan gaan we ergens uh, heen. Dan, dan wordt het weer wat. Ja. Dan wordt het weer wat. En, uh, maar goed, ja. het uh, dilemma is uh, nu uh, nog even over de buikgriep. Uh, die die moet, die, er, die, moet er die, wel of geen spertijd uh, komen... Ja, wat, uh, dus ja. ja, ja ik, ik heb daar uh, mixed feelings over. Ik denk dat ze dat, ze dat zo snel mogelijk moeten doen. Ja. Nou, ik, ik vind van niet. Maar misschien ben ik uh, een beetje raar in, die, uh, in dat hele verhaal. Goed. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, nou, ja, ja, wil je er vanaf komen dan moet je drastische maatregelen, mege, maatle ja. maatregelen treffen. Ja, er zijn, er ja. zijn andere wegen die naar de weg van Rome leiden, denk ik dan. Dus, ja, maar uh, kijk wat, wat, het, wat er in het buitenland gebeurt, jongens. Het is precies hetzelfde allemaal. En, en uh, uiteindelijk moeten we maar even door de zure appel heen met z'n allen. En dan uh, hopelijk uh, van de zomer kunnen we dan weer wat normalere dingen doen. En kunnen de, de, de, de winkels weer open. En, uh, kijk, s'nachts heeft er niemand echt heel veel nadeel van. Weet je al, winkels zijn toch al dicht. Kroegen zijn al dicht. Dus uh, wat dat betreft uh, is het een... Uh, ja, do doe het nou maar. Het schijnt uh, 20% minder uh, besmetting uh, te, uh, te, te genereren. Ik weet het niet. Ik, ik heb er geen uh, idee van. Hm. Uh, zijn er een van nou, die dingen die uh, je... Ja, ik heb er wel ideeën <laughs> over. Nou, uh, <laughs> er zitten ook wel een beetje ambivalente gevoelens in het hele verhaal. Ja, uh, niet al met een sterretje. Ik heb hetzelfde uh, verhaal. Maar, maar zit uh, toch te, ik zit lekker thuis, hoor. Wacht, u. Oh, ga jij nou lekker de deur uit nog? Ah. Nee, nee. Ja, Wat moet je dan? Ja, Ik heb uh, nog uh, donderdagavond nog een programma te doen om acht uur. Ja, dus, jij mag uh, dus, eruit. Mag ik er dan uit? Ja, ja, mag, ja. ja, ja Maar mag. als oma Gent mij gaat aanhouden ja. omdat, uh, omdat ik uh, dus, dan... Uh, ja, je moet een programma doen oma ja, uh, en dan zegt hij, uh, oh ja, dat, uh, en dat geloof ik. Dan moet ik dus met, uh, met uh, een soort gebarentaal gaan uitleggen... Dus, uh, uh, ga maar mee. Ja, ja, Ik heb ja. dat op vrijdagavond natuurlijk, maar als het goed gaat... en dat gaat de laatste tijd goed omdat het heel rustig is op de weg... dan ja. ben ik voor acht uur thuis, maar ik kom dan bij uh, Radio 10 zomertijd vandaan. Ja. ja. Dus uh, dan, ja. Ja, dat is dan nog alles met de, de buikgriep die daarmee te maken heeft. Uh, nou ja, en als je buikgriep hebt, dan moet je ook wel eens naar de wc. Zeg, uh, weet jij, uh, hoeveel heb jij eigenlijk betaald voor jouw uh, wc-pot? Jeetje man, dat zou ik echt niet meer weten. Nee? Nee. nee, nee. Nou, nee, nee. Uh, want ik lees hier dat Ivanka Trump, de ja. dochter van en, en de wc, dat, dat is ook een heel uh, aardig uh, verhaal. Want uh, de, uh, ja, dan moeten agenten moeten ook op die wc uh, plaatsnemen en op een gegeven moment uh, hebben ze toch uh, daar wat geld uh, voor neer. We, weet je hoeveel dat kost? Ik heb geen idee om mijn lading te plaatsen op de toilet. Ja, om boebewakker te doen of wat dan ook. Oh, oké. Okay. Geen flauwe noot. 3000 dollar per maand. Oh, dat is geen geld. Nee, dat is, nee. <laughs> dat is, ja. dat is een dure, nee. dure boebewakker die, die, die, die je dan uh, legt. Hè? Dus, zeg maar dus, kakken. Ja. <laughs> ja, voor dat geld kan je dan ook een hele pot. Dat nou, is geen geld. geld er, he? He? Ah, ja, goed. Ja. Uh, ik vraag me dan af hoe ja. die wc-pot eruit ziet. Nou? Nee, jongens. Weet je wel. Als je geen uur betaalt, moet je eruit. Ja. Ik, ja. Kort, mijn... kortom, ik, ik vraag me af hoe Joe Biden, dus na morgen de nieuwe president van de Verenigde Staten, die wc-potten in het Witte Huis aan gaan treffen. Dat vraag ik me dan nu af. Met nou, dit die zijn allemaal wachtend hoor. Zou je denken? Ja. Ja, want, uh, ze ik gaan vandaag gaan ze verhuizen. Ja? Dat doen ze in zes uur. Gaat al het, al het uh, kleden <laughs> gaan eruit. De, de vloerbedekking. De muren worden gewit. De uh, matrassen worden nieuw. Uh, uh, gaten worden dichtgesmeerd. Alles, alles, alles in zes uur. En uh, vanavond om zes uur uh, moet die Trump eruit. En dan uh, gaat die nieuwe erin. Ja. En bedankt. Ja, of, morgen, ja, of morgen. Ja, morgen. Ja, morgen is het. Ja, morgen is morgen. Ja. Maar dat, dat, dat, dat, dat beeld zie ik dan ook echt voor me. Van, nou, van ja, over, over wc-potten. Want er is een cabaretier geweest die ooit heeft gezegd. Nou, of, of niet, uh, ik weet het niet meer precies. Jacob van Hess, die kwamen ermee over. Het is zegt. Ik ga wel al die zitjes afschuren, zei Wim de Bie op een gegeven moment uh, in de, de Tweede Kamer. Want ik wil toch niet hebben dat ik op een gegeven moment op een plek ga zitten... waar mevrouw Terfstra met haar dikke, je weet wel, ja. der je <lacht> omgezeten heeft. Dat was, dus ongeveer in die strekking denk ik dan ook aan die wc's die er in het, uh, in het Witte Huis uh, staan. En uh, waarbij je dan uh, niet moet denken, oh jee, hier heeft Donald uh, nog even. <lacht> nou ja, ja, dat is wel het verhaal natuurlijk. Ja, dat dus ja. gaan we natuurlijk toch. Zelfs Donald voeren. moet. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, ja, goed, maar goed. Ja. Ik zou zeggen, tijd voor wat muziek. Lijkt mij ook. Zullen uh, we muziek zullen we doen? Muziek, ja, doen? Uh, ja, muziek ja, want dan hebben ja, we zo de okay. dadelijk Hans Botman uh, er nog even bij. Ah, ja, goede muziek, dames ja. en nee, nee, heren. Chicago, je, Chicago. Dan denk ik daar niet dicht over. <laughs> goed, goed, goed, goed. goed, goed, bezig, goed bezig. Tien uur 24. Ik dat dit ook nog eens ergens gebruikt werd bij een sportprogramma, Ger. Dit dit introotje en uitrootje van, van dit nummer van Chicago. Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en uh, uh, Ik zal eens kijken waar, waar, dat nou, waar, die, waar die titel nou eigenlijk voor staat. Ja, goed. Uh, ik zag net iets, uh, uh, ook iets heel erg leuks, maar dat, uh, dat bewaren we voor straks. Uh, want het is weer uh, half elf en dan is het tijd voor het sportnieuws met... Hans Botman. Botman. Inderdaad. Ja, hey, hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi mooi. Mooi. Nou ja, goed. Uh, we, zijn, uh, we zijn bezig met een maand van de waarheid hè, in de Euro divisie Met de grote wedstrijden. Uh, nou, waaronder natuurlijk de klassieker. Ajax, Feyenoord is geweest. En ja. Huldo Gravenberg. Uh, een beetje mazzel voor de Ajax, maar goed. Ik denk me trouwens, ik denk, uh, die wedstrijd aan... Uh, aan het begin jaren tachtig toen, uh, toen ik bij het AD zat en uh, toen uh, hadden we een, een mooi plan om met uh, de trein met Ajax-supporters naar ja, de de de de, de, de, de, de, de rel Ajax supporters naar de te gaan. En nou, ik ben er wel uitgekomen, maar uh, het, was, het was een tijd waarin die supporters uh, alles uh, kort en klein sloegen. De nou, ja. de trein is ook niet helemaal, niet helemaal gered voor mij. Ja. Nou, dan kom je daar aan bij de Kuip en vlak uh, voor het stadion, uh, een apart stationetje, En dan worden ze als een soort vee naar, uh, naar, dat, naar, naar zeg maar, de, de tribunes geleid. Ja, dat was echt verschrikkelijk, wat een, wat een gaaiers daar in die trein zat. Het ja. was echt. Uh, ik was blij dat ik. dus einde van de reden geweest waarom ik dacht, van, nou, ik dat voetballen dat. Uh, dat hoeft voor mij niet meer. Nee, uh, ik, moet, ik moet altijd denken aan dat, uh, dat sketchje met, uh, met Kees van Kooten... als de alleenstaande van Daal. Dat hij op een gegeven moment ook in die, in die trein rondloopt. Dat heb je nooit gezien. Ja, ja, die heb ik wel gezien, ja, mij. Ja. Ja, ja. Ja, Met een trainingspak en uh, dan loopt hij eigenlijk door. nou ja. En dan ziet niemand in de buurt Dat vond ik wel zonde. Dat doet het mij aan denken. Maar hier zitten er, geloof ik, duizend uh, denk ik, in een trein. Ja, dat is, dat is iets minder uh, leuk, denk ik. Dat ja, is minder hoor, het is minder als je daar tussen zit. En, uh, zeker als ze weten dat je dan op een gegeven moment je journalist bent en zo. Ja, ik voelde me niet echt. Uh, de dus, ja, me... chanang, Ja, ja, ja. Maar goed, er werd in die afgelopen week meer eigenlijk gesproken over die wedstrijd voor van Ajax. Ja. Uh, Toen Klaas-Jan Huntelaar in de laatste vijf minuten uh, twee keer scoorde. Ja. Uh, dat was bij fc Twente En, uh, nou ja, dat, dat, dat kunnen het natuurlijk twee gouden punten zijn geweest. Mm hij -hmm. uh, kwam er dus vier, drie, vier minuten voor tijd in. Scoorde twee keer, ongelooflijk. Maar hij gaat nu naar de uh, Chalve 04. Ja. Dat is een uh, oude liefde, hè. En, uh... Nou, het is wel een mooie, mooie uh, afspraak die gemaakt is. Ajax hoeft er geen uh, geld voor, alleen betaalt uh, Schalke uh, het kampioen, uh, de kampioensfee als Ajax dan kampioen wordt, dat betaalt Schalke die kampioensfee aan Huntelaar. Dat is wel afgesproken. Uh -huh. en, uh, maar ja, het is een gevaarlijke keuze voor Huntelaar, want uh, Schalke heeft een enorme uh, slechte ploeg, staat onderaan in de, in, de, in de Bundesliga, dus ik moet nog zien of hij uh, ze kan redden, maar dat zou op zich mooi zijn natuurlijk. Ja, ehm... Um... Ja. Okay, nog meer over het uh, voetballen? Ik denk uh, bijvoorbeeld aan die uh, Roger Smit van PSV. Ja, daar wil ik het net over hebben. Ja. Die ruzie tussen scheidsrechter Bart Nijhuis en uh, trainer Roger Smit. Daar wordt trouwens een vooronderzoek naar uh, ingesteld door de KNVB nu. Nou ja, goed. Uh, bekend, hè? Roger Smit, uh, trainer van PSV. Die Wester Sparte PSV op besneeuwd veld. Hij liet alles doorgaan volgens die uh, uh, uh, Smit, Bart Nijhuis. En uh, de blessure van Gakpo uh, was de schuld van Nijhuis. En hij had ook nog gezegd tegen iemand anders dan uh, dat hij expres tegen PSV had gefloten. Nou ja, goed, uh, ik weet het niet hoor, maar het lijkt me heel erg sterk. Maar het is een beetje een, beetje een raar ventje, hoor, die, uh, die uh, Roger Smit, een echte Duitser wat dat betreft. Eigenlijk is het, tijd, eigenlijk is het tijd voor een uh, goede reclame, hè? Dan weten jullie nog voor Tuller en Rijkaard? Ja, uh, Fuller en Rijkaard, dat ging met een pakje boter, hè. Met echte boter uh, krijg je ze ja. weer bij elkaar, zoiets was dat. Zes, zes jaar later, dat gebeurde in 1990, en zes jaar later, een enorme grote pagina-vullende pagina advertentie van uh, echte boter, inderdaad. <laughs> je ja, ja. bent weer aan tafel met echte boter, dat natuurlijk ja. een enorm goede slogan. Ja. En uh, ik denk dat de, met deze twee over een jaar of vijf, zes, dan ook waarschijnlijk bij elkaar aan de tafel zitten, denk ik. Zou je denken? Ja, nou ja, je weet het niet. Maar het, het, zou, het zou natuurlijk een enorme goede reclame zijn. Hè? Ja. Nog iets? Ja, maar ik weet niet. Wat, wat, wat waar je nog kwijt? Nou ja, een beetje over het schaatsen. Ik bedoel, hebben jullie dat een beetje gekregen? Ja, ik... uh, nee, ik heb het niet helemaal. Maar ik. Uh, kijk, het enige wat ik nog even gauw had uh, gezien was het laatste stuk met uh, Utah Leerdam en, en uh, Femke Kok. En dat die Utah ja. Leerdam eigenlijk op de tweede dag. Iedereen op een hoop schaatsen, dat, dat heb ja, ik wel gezien. Ja, nou ja, goed, die Nederlanders zijn natuurlijk uh, oppermachtig. Hè, en hmm. Het is eigenlijk gewoon een uh, open uh, Nederlands kampioenschap, natuurlijk. Ja. En hier, je bent hier en daar een verdwaalde Zweed of Noor. Ik ja. hey, dacht, het is dus eigenlijk gewoon iets van Sven Kramer en die René Wustaf te zijn, en er staan er weer een paar nieuwe op. Uh, was Patrick Roest en Thomas Krol, en weet ik het allemaal Maar ja, het blijft een Nederlandse sport, ik, ik vind het uh, niet echt een mondiale, mondiale sport. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. Maar toch... Ja, maar laat ik ook nog even naar de Formule 1 gaan. Hè? Ja, toch wel? Ah, ja, toch wel. daar begrijp ik wat van. <laughs> <laughs> daar je geen wat van. Voetbal begrijp ik vrij weinig van. Het programma van de Formule 1 moet enorm op de schop zijn, waarschijnlijk. Oh, Australië is nog achter gegaan, China gaat niet door. Nee. Dat wordt waarschijnlijk Portimao en nu hebben we ook uh, Monaco, Azerbeidzjan en Canada. Mei mm -hmm. en juni hebben we ook al aangegeven dat het erg lastig zal worden. He. Monaco moet natuurlijk een, een maand van tevoren wel weten of het wel of niet door kan gaan, gaan. Dus die hebben nu al gezegd: met het opbouwen van het circuit, etcetera. Dus we hebben nu al gezegd dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Maar ze hebben alweer um, vervangers voor Istanbul, Mugello, Nürburgring, dus het wordt een hele andere kalender hoor, waarschijnlijk. Denk het oh. ook. Hey, en, en, uh... ja, we hopen natuurlijk dat uh, uh, 5 september blijft staan, Zandvoort. Ja. Veertien uh, dagen later is trouwens het DTM in Assen, wisten jullie dat? Nee, waar, waar? In Assen. Oké. Okay. Ja, die, die krijgen ook wat. De was vorig jaar natuurlijk ook al, maar ze krijgen het DTM weer. Uh, nou ja, DTM wordt heel anders hè, Mercedes is weg en... Uh, je krijgt uh, reguliere GT3 materiaal. Uh, grote uh, bakken hoor, zijn dat. Maar... En er komen drie McLaren's komen er aan de start. Okay. Bij uh, de DTM? Huh? Bij de DTM? Ja, bij, t bij het DTM. Dat is wel leuk. Hm. Ja, dat is op zich leuk. Ja. Er zijn er twee met uh, een team dat heet Toussis. Van Brits-Maleisische uh, uh, gasten. En er is een team uh, Rocket. En dat is mede-eigendom van uh, Jensen Button wereldkampie van 2009, met die... waar die hij uh, in? En die Brown, ross Brown, een ross Brown -auto. auto Nou ja, goed, daar, daar, daar, daarna trouwens nog twee jaar bij een, met Lewis Hamilton, bij McLaren, he, die, ja. uh, die button. Uh, misschien dat hij gastopreders gaat doen, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het zal wel leuk zijn. Uh, het geeft ieder geval een beetje... schoen weer aan die hele DTM. Ja. Want nou het ja, is... Uh... Marco, Helmoet Marco... de... de... de, de ...mede-baas uh, van, uh, van Red Bull... ...die heeft in een interview in Oostenrijk gezegd... ...dat ze eigenlijk... Uh, ...Vettel wilde terughalen. Wie? Vettel, en, oh ja. Vettel, ja. Ja, ja. ja. Dat heeft hij gezegd... ...en uh, heel, want, uh, het. die Albon nog een kans... ...en het dure, dure, dure... ...die gaat het dan niet maken... En, uh, maar ja, toen inmiddels had Vettel natuurlijk op Essen Morgan getekend. Dus nog ging dat niet door. En uh, toen kwamen ze bij Perez uit. Okay. Maar dat is natuurlijk wel leuk geweest. Uh, mag je stappen met Vettel in één team? Ja. Maar dat, dat gaat helaas uh, niet, uh, niet door. Dat gaat het niet worden. Nee, dat gaat het niet worden. Uh, maar goed, uh, dat was het een beetje. En uh, ik wens jullie nog een hele goede show. Hey, nog één ding. Met z'n drieën het doen, hè? Nu is Ja. ja. ja. Hey, Tino Hans. Nog één Tino's? ding. Ja. Is, uh, heeft Hamilton al getekend? Nee, nog steeds niet, nee. Maar uh, ze komen wel dichter bij elkaar. Gisteren heeft uh, Mercedes een, een, op Instagram volgens mij een fotootje geplaatst met een pen. Ja. En, en, en ja, dat is eigenlijk een beetje uh, uh, zinspelend op dat hij toch waarschijnlijk gaat tekenen. Ja, ja. Maar goed, uh, ik weet niet wat ze, wat ze nou gaan betalen. Waarschijnlijk toch die 40 miljoen, uh, wat hij wil hebben. Ja, van de eerste 40 miljoen kan je toch nee, helemaal niks nee. zeggen. Nou ja, van de eerste 40 miljoen niet, nee. Ik nee, nee. <laughs> moet je nog wel een jaar of tien door en dan wil je, je een beetje wat overhouden. Toch? Dat denk ik ook. Nee maar goed, ja. <laughs> nou, jongens, ik wens jullie nog een, een goede show. Dank je wel, Hans. Dank je wel, Ja, Dankjewel, als. Dankjewel, als. ja is, is, is goed, Hans. Uh, ja, nee, ik uh, weet niet, ik, ik, ik zit jou aan te, te nou, kijken. Ik klaar staan jongens. Ja, nou, uh, laat maar horen dan, uh, uh, zou ik goed. zeggen. Dus uh, ik, ik bedoel, het is Gaafstad open, Geert. Dus, nou, uh, ik geef jou het podium. Moet ik wat horen? Ja, speciaal voor Hans, hè. Speciaal voor Hans geven. Speciaal voor Hans. ja, hij hangt Absoluut. nog hoor. Dus, maar goed. Uh... Dankjewel, Hans. Ja, oké, okay, man. Hoi. <laughs> Ciao. een kijk je geloof ik. Hè? Want die stui die, die wat mist wat, jongens. Dat wat een is, uh, ja. Prachtige heer. En volgende week heeft hij alweer een afspraak uh, staan. Dus uh, tenminste uh, waarschijnlijk een afspraak. Want dat zijn waarschijnlijk. Die wel. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Dus uh, we dat zullen betekent, volgende ja. week hier met deze setting weer uh, gaan uh, nou, verder gaan. Is het nou niet eens dus leuk om de mensen in te laten bellen, jongens. Um, nou, Bij ja, deze is de kijken. oproep geplaatst. Dan kunnen we eens 023 hoe... 57 93. 023 57 303 93. 5730393. Dames en heren, als u wat te melden heeft... of als u wat vindt van dit programma... En het hoeft niet per se Zandvoort te zijn, Nee, mag ook... We wij hebben andere een buiten Zandvoort. Ja, Aardehout bijvoorbeeld. Ik noem het in Huizen. Ja, ook. Komen ze ook uit Schipluiden? Schipluiden komen ze niet Nee, maar ik weet wel. Want ik weet niet, hoe klinkt jouw auto? 023... 573? Ah, nee. Ik heb het over, ik over jouw auto. Oh, mijn auto. Oh, ja. Mijn klinkt, auto die? klinkt heel mooi. klinkt he. ja. heel mooi. Heel en uh, mooi. die van jou, Frank? Ja, er is geen mooier geluid dan dat van een achtcilinder met wat uh, open uitlaat. Ja, nou, start, nou, ik start ermee even Ik zei. Ik... <lacht> <lacht> <Prachtig>. <lacht> nee, ik, ik wilde uh, eigenlijk naartoe, want uh, de luisteraars inschikken bluiden Als ze toevallig uh, ingelogd uh, zijn op de PC. Want dat is ook een kanaal waar je dit uh, op kunt horen. Uh, want daar in de buurt heeft een, uh, een, wat, uh, een politieagent met zijn surveillance tocht... Uh, uh, gedacht dat hij een Ferrari heeft aangehouden. Maar, ik hoorde ja. maar... Het bleek een Mini te zijn. Maar nou, op basis waarvan dacht hij... Uh, uh, te... Nou ja, hij heeft op een gegeven moment uh, bij een controle... bleek het uh, voertuig geen demper in de uitlaat uh, te hebben. Dus, oh, maar... dus die Mini maakte dus een ongelofelijke herrie. Ja, ja om hem nou... Te vergelijken direct met een Ferrari, Dan ontbreekt het nog wat koetswerk en een paar cilinders. Maar toch, daarom dacht ik van hoe heeft die man... Ja, dat, dat, dat staat hier. Dus ja. geen demper gebruikt. Nee, nee. je weet het niet. Nee, maar um, dat, dat, dat kan wel uh, in dat opzicht. Heb je wel eens vroeger op het uh, circuit gestaan... Uh, als er een heel man imp uit de, de, de groep 5 uh, van die ja. toerwagens. Die maakte ook een ongelooflijk lawaai, kan ik me doen. Ja, dat is een heel dat hoog geluid. Is dat? Ja. Tijd van de open uitlaatjes. Ja, en, en tegenwoordig kan je dus een uh, exhaust cut-out valve kan je laten installeren. Vroeger was dat dan mechanisch. Kon je hem zelf opentrekken aan la luchtschuiven als bij een LDAF? Ja, dat wacht. Maar, uh, ja, maar, de, maar de, tegenwoordig de. gaat het <laughs> elektronisch. Uh, ik, ik zou bijna zeggen, uh, is dit uh, eigenlijk al uh, de aanleiding uh, nee, om, uh, om, om, om, om nee, dit te doen? Dat uh, dit, strak, nee, dit, nee, dat komt straks. Het is, dat is een beetje <laughs> autonieuws. <Nee. laughs> dat kan ook hoor. Ja. Uh, ik heb niet zozeer autonieuws. Nee, gingen, maar goed, maar we hebben wat, uh, het even over het uh, verleden. Maar goed, maar uh, ik, heb, ik heb ook wat leuks over auto's. Ja. De, de, de top 5 van de duurste auto's ooit in Nederland verkocht. Wil je hem horen? Ooit. Ja. ja, verdel. De allerduurste auto... Nee, ik begin met vijf. Oké. Okay. De Rolls Royce Black Badge Cullinan. Voor 576.115 euro. Badge Cullinan. Ja. ja. Dat, Daarna uh, de Ferrari 812 GTS. Dat is uh, waar Magnum in, uh, gereden heeft volgens mij. Ja, 591.648 uh, euro. En die is superfast, hè? Het is wel een fijn over. Very open. fast. De nummer drie, dames en heren. Nummer drie. Drie, drie, drie. De Lamborghini J, J V, J S J v huh? Roadster. Ja. 6,55. euro. 515 euro. Dat is geen geld. Dat is, is uh, geen geld. Uh, dan moet je volgens mij nog een tweede hypotheek afsluiten, Geert, denk ik. Nou, minimaal. Dan op twee, de Rolls-Royce Phantom. Wie kent hem niet? Ja. Ja. 706.062 uh, euro. Ja, dat is mooi. En op één, de Lamborghini Aventor J, uh, SV. SVJ Roadster. Die was er al een keer. Ja, maar dat was een V8 en dit is een V12. Dus oh, die is ja. iets, iets duurder in het uh, pakket, ja. hè? Dus ook oh, duurder is Ja, ook duurder is het gebruik. Ja, ja. Hey, ik zou bijna... 706.274.000 euro. Ja, ik zou bijna zeggen... Wat een bullshit. <laughs> Klopt geheel, ja. Klopt geheel. Dank je. We hebben ze dus, hè, die, die, die jingles, dus we moeten ze denk ik ja. ook nog wel even een beetje gebruiken. toch? Hey Frank, mogen wij als Nederlanders ook met een Duits kenteken rijden? Nee. Nee, dat mag niet. Nee. Mag dat niet? Nee. nee. Moet je dan uh, ook, uh, als je met een Duits kenteken... als je wordt aangehouden, Duits gaan praten? Nou ja, ik, ik heb dat wel eens verteld, geloof ik. Ik heb dat op de zeeweg gehad toen ik een, A, een auto had opgehaald uit de haven ja. in Amsterdam. Met, Amerika, en met Amerika. Amerikaan een Amerikaanse platen erop. Ik ja. had wel een één kenteken, maar ik heb niet eens meer de moeite genomen om dat uh, uit te tekenen. Want dat moet dan een wit nummerbord zijn ja. met zwarte letters en dan mag je één dag mee rijden. Uh, vroeger was dat, uh, op het, uh, kon je hem op het chassisnummer verzekeren. Dus ik heb wel eens een half jaar gereden met een eendags kenteken. Ja. Er was geen agent die wist wat dat was. Die had wel zoiets van, oh, dat zal wel iets tijdelijk zijn. Maar of dat nou voor één dag was of een half jaar... dat is er toch geen kaas van gegeten. Maar goed, ik reed op de zeeweg en met Amerikaanse platen... en ik werd uh, staande gehouden aan de kant. En er kwam zo'n uh, agent uit de koets en die zei... Uh, good, uh, good morning, sir. Says, good morning, officer. Can can I see your uh, your um, uh, registration and the driver's license uh, please? No problem officer. Dus ik geef hem die man rijbewijs en zat Oh, this, uh, this looks like a, like a Dutch uh, driver's license. It sure does. Yeah. And, and uh, I I see a that is dat uh, is dat is a Dutch name zei, dat is right, you got that right, officer. En, uh -huh. <laughs> uh, well, do, uh, do you speak Dutch? My sure do. U spreekt Nederlands? Tja, yeah, ja, yeah, <laughs> natuurlijk. <laughs> man helemaal over zijn <laughs> Ja, ik zeg, u begint tegen mij in het Engels. Dus toch beleefd om u in uh, Engels dan te antwoorden. <laughs> Komt man, die goed. humor nog een beetje waardikke? Nou, niet echt, maar niet hij echt. kon er dus verder niets mee. Uh, ja, hij had me nog kunnen pakken op het feit dat ik het eendags niet zichtbaar had. Maar goed, dat was even een aardige anekdote. <aanse Hasanzen> ja, nou dat, zijn, dat <tien> zijn de leuke dingen Frank. van het leven. Zullen we? Uh, ja, laten we nog een stukje muziek van ja, uh, Janis kan een, een uh, Stukje blues. Mooi. B. King? B. King. A, A, stukje blues. B. B. B. King. The <laughs> <De midduk> thrill is gone. Ach, ja, dat gebeurt wel eens. Ja, dat heb je. Dat heb je. Dat is zoveel, zoveel jaar. Ja, dat kan gebeuren. Je nee, neemt met een sigaar. niet meer onder ons. Nee, De Bibi, Bibi. Bibi. Tot het, tot het Bibi is er niet meer. He, tot het einde heeft hij gespeeld. Het eerste concert wat ik, wat, ik, wat ik zag toen was ik 16. Echt waar? Ja, in het in, in concertgebouw in Amsterdam. Dat was zo te gek. Hm. Fantastisch. Bibi. Bibi. Bibi. Bibi zelf. Bibi, ja. Bibi, zelf. Goed, Bibi. Goed Bibi. Bibi en Bibi. Hele aardig man. <laughs> Heb je hem gesproken al? Nee, ik niet. Een, een, een collega van mij moest regelmatig en die kreeg ook uh, appjes van hem uh, ja. zo'n hele uh, down-to-earth gekozen ja uh, even over vorige week want uh, toen werd er ook weer uh, gezegd over kutnummers weet je en <laughs> toen had Frank had... Weer, uh, ja nee nou, lu luister week. ik heb ik heb hem gevangen hè, in het, uh, het de uitspraak van Frank uh, in dat uh, in het programma en dan klinkt hij als volgt Japs. Kunt <laughs> zo, zo klinkt die dus. Uh, dat is hem uiteindelijk geworden. Maar goed. Uh, maar dan moet er eigenlijk nog iets uh, voor. Uh, toch, uh, Frank? Ja, Mensen. eigenlijk wel. Mensen, hè? Mintje? Mensen, ja. Kuntnummer. Juist. Kijk, en uh, volgende week ziet dus deze uit. <laughs> zit iedereen dus. Uh, uh, ja, wat wou je zeggen? Ja, gewoon een, een, leuk, een leuk statement. Oh, een leuk statement, ja, ja. <laughs> uh, ja, Zo, ja, ja. we zijn ja, ja. dames en uh, heren. Uh, um, ja. Jongens, staat er nog wat serieus ja, in? Ja, ja, ik heb nog wat anders. Nou, ik heb nog wat Ger, anders. Want Ger, jij hebt nou nu een, een nieuw uh, appartement uh, betrokken. Ja, nou, nog niet. Nog niet. Dat gaat nog gebeuren. Dat gaat nog gebeuren. ja. Maar heb je ook nagedacht... hoe je dat ding beveiligt? Beveiligt? Ja. Dat hoeft helemaal niet want als je er nou niet uit. bent... dan moet je natuurlijk iets van beveiliging hebben, toch? Ah, dit, ja, maar dit, de slager dit, past op. De slager is past dit? op. Ja, die hoeft dus, alleen maar naar buiten te kijken. Ja. Nee, nou, je begint erover. Die slager, uh, dat is misschien wel een, uh, wel... een heel goed idee... om de slager erbij te betrekken, want... Ja, Ger zou zomaar een speciale waakhond voor rijken kunnen aanschaffen. En die beesten moeten toch te eten hebben. Dus dan is die slager misschien wel van toepassing. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, dat zou kunnen. Een, een, een, een wakenhond. Ja, een... ik, ik zal je iets uh, <laughs> vertellen. Waarom, uh, waarom zeg ik dat? Uh, want, uh, ja, er waarom is, zeg je dat ja, eigenlijk? Er, is, er is voor uh, de rijken een speciale wakenhond. Uh, na de speurhond en de waakhond is er nu een family service dog. Ja. Ja. <laughs> en dat is een vriendelijke reksgeleidehond en een blaffende bodyguard. Nou, nou. nou dat lijkt me wel wat. Maar uh, je, moet, je moet er wel wat uh, voor doen. Uh, die, die beesten die zijn uh, dus eigenlijk een beetje opgeleid door onder andere, als ik het uh, goed heb, door de koninklijke luchtmacht. En uh, niet elke hond is daar geschikt voor. Want nee. uh, dat, dat is ook weer zo. Uh, vooral Wat? Duitse, Mechelse herders en Weimaraders... zijn voor deze klus geknipt. Voor de, klus, voor de job. Ja. <laughs> maar ik weet niet hoeveel de, die dingen kosten. Dat staat er dan weer niet bij. Dus dat uh, is dan weer pijnlijk. dan ja, uh, Als je op een gegeven dag, moment binnenkomt... Dan, uh, weet je ja. Ja, dat vind ik wel mooi, eigenlijk mooi, leuk. Maar ja, ja, als je, een, als je een, uh, een hond hebt... dan moet ja. je hem toch drie keer per dag legen. Ja. Ja. En als je een, ja. een hond hebt, ja, een hond hebt ja. van een uh, flink formaat... Ja. toch Zo'n anatolische herder of zo. Dan moet ja. je gewoon met een zak naar buiten. Ja. Jackert in één keer die hele grijze vuilniszak vol. Dan red je het niet meer met een rood zakje. Nee hoor. Ik Uit een paal tot de boulevaart. Ja. <laughs> Ik zie dat heel veel voor me. Dus, loop jij dan, als jij zo'n Dense dog uh, uh, uh, tijdelijk uh, te lees zou hebben... zou je dan met zo'n komorzak naar buiten moeten lopen? Lees nou, ja, Kijk, als je hem genoeg te eten geeft... Dan heb je dat ah, nodig. Ja, ik ja. bedoel maar. Kijk, Ger kan, ja. kan zijn voor te laten bewaken door zo'n hond. En de slager is ook geregeld. Want het schatouwtje loopt ja. gewoon heen en weer. Hè, van Ho de uh, hond is niet mijn ding. Niet? Slagerij nee. de halte. Nee, nee, nee, nee. Slagerij de halte. Ja, die, ja. ja daar zul je ook wel... Maar ja, uh, ik denk van dat de, de achterbuurman van, van Tino oh. ook uh, wel uh, goed is, denk ja. ik, voor een hond. Ja, wat dat betreft zijn we gezegend met uh, twee goede slagerijen in zo'n ja ja. Ja. Ja, ja, ja. Twee? Twee. ja we hebben er twee ja, ja vroeger hadden we er veel meer ja, de, ja. we hadden kees ook nog kees freiburg uh, krijger, ja. krijger in de stationsstraat had je, ja. je had, uh, oh, ja. van eldik in de kerkstraat van eldik ja, ja. ook nog uh, uh, nee hoe heet hij uh, koning burgwalstraat burger ja koning. en en uh, ja. dat was een uh, was een ja. maar goed De oh, die tijden zijn voorbij vandaag met die twee die dochters hamburger Hamburger. Vlees naar Marta Burger. Ja, slaag ik. Eén van de twee burgers is ooit nog getrouwd geweest met Dirk Bewalda. Ja, dat, je dat? klopt. Je dat? En de ander ja. met uh, Erik van der Storm. Ach, ik had je weer rond, lieve mensen. Koek, koek. Ja. <laughs> ja, zo, uh, uh, vinden hier nog een hier en daar wat dorpsroddels plaats ja. in het uh, laatste minuut van de van het eerste uur. Want we zijn er ook alweer bijna, want uh, zo dadelijk gaan ja. we nog een uurtje verder. Ja, nou, dat is. Maar goed, goed, ja, en het is jammer eigenlijk, want vlees koop je bij een slager, niet uh -huh. in de supermarkt. Nee, daar nee. nee, ben ik dus uh, groente, volledig, man, volledig met je eens, Frank. Want ik heb zelfs dus geprobeerd bij Albert Heijn een biefstukje... in tijden van nood, dat, dat ik te laat was slagerijen dicht waren. Ja. Nou, je geeft het je hond nog niet eens. Nou, die, die superwaakhond uh, uh, misschien dan nog ja, wel. Maar die, nou, dat zou nog kunnen. Dat is in één keer weg. weg. Dus ja, dat ja. moet misschien nog lukken. Goed, uh, wij gaan uh, zo dadelijk uh, verder praten in het uh, volgende uur. Hebben we dan nog iets interessants? Ja, mm. jij hebt een autonieuustje. Ja, denk ik heb het autoverhalen. Ja, dus dat, uh, dat uh, zo dadelijk. En uh, dan is er nog de column van Tino. Want hij is er dan weliswaar dus niet. Maar hij heeft wel iets achtergelaten voor ons ja, dat allen. Dat is mooi. En uh, dan mag ik er, uh, nog iets uh, eraan toevoegen achter de kolom de, de van Stuik. En eigenlijk is dat gewoon helemaal geen K-nummer. Dat is gewoon een heel mooi nummer. Want dat is uh, van ja, Ruud dat vind jij? Dat vind jij. Ja, dat is, dat is gewoon zo. Ja, maar ja. Ja. Nou, we zijn er zo. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11